Juris Stubenitski met het NOS-journaal. VVD-kamerlid Mark Verheijen schort zijn werkzaamheden voorlopig op. Hij lag aanvankelijk onder vuur vanwege onterechte declaraties. Vandaag kwam er een aanklacht bij wegens omkoping. Dat was voor hem aanleiding om zich voor onbepaalde tijd terug te trekken. Verheijen heeft fractievoorzitter Zelstra verzocht... zijn werkzaamheden als kamerlid stop te zetten... tot het onderzoek van de Integriteitscommissie van de VVD is afgerond. Air France KLM schrapt 800 banen, melden Franse media. In de Franse tak van het bedrijf zouden bij het grondpersoneel 500 banen verdwijnen... bij het cabinepersoneel 300. Vooral de luchthavens van Marseille en Toulouse worden getroffen. Daarnaast wordt de salarisgroei beperkt. Morgen presenteert Air France KLM de jaarcijfers van 2014. Vermoedelijk vallen die tegen. Duitsland krijgt te maken met een nieuwe staking op het spoor. Het wordt de zevende staking voor een hoger loon in een half jaar tijd... Wanneer hij begint wil de machinistenvakbond nog niet zeggen... maar waarschijnlijk gaat de staking vier dagen duren. De vakbond eist een kortere werkweek en een loonsverhoging van 5%. De man die gisteravond op station Wiegen werd geraakt door een trein... is niet geduwd. Ook is de Nijmegenaar van 32 door niemand tegengehouden... toen hij weer op het perron wilde klimmen. Volgens de politie is de man tijdens een ruzie zelf op het spoor gesprongen... en werd hij door een trein gegrepen toen hij achter iemand aanrende. Hij was op slag dood. Op station Den Haag-Holland-Spoor is een man opgepakt die duizenden euro's zou hebben gepind met gestolen creditcards. Volgens de politie heeft hij sinds 2013 meerdere keren postzakken gestolen en haalde hij de creditcards uit brieven. De verdachte was volgens de politie moeilijk op te sporen omdat hij geen vast adres had. Het weer het blijft droog en het vriest vannacht 1 tot 2 graden. Morgen geregeld zon in de avondmeerbewolking het wordt zo'n 8 graden. Dit was de...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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1059 hier om CIVM Zandvoort. Mijn naam is Benno Oveugen en ik luid u rond in de Age muziekwereld En ja, die kent vele variaties. Weer nieuwe, vier nieuwe werkjes in deze aflevering. Het gaat maar door. En ja, ik ben toch wel heel blij met dit nieuwe werkje van Deuter. Een van mijn grote muzikale vrienden. Ranky Hands of Love, zo heet deze cd. En ik, nou, ik ben er eigenlijk gewoon ontzettend blij om... dat ik deze artiest al jaren volg. Wat ik wel mis is zijn karakteristieke fluitje. Het is meer... Uh, ja, het is fantastisch natuurlijk. Laten we dat voorop stellen. Maar, uh, ik, maar dat mis ik een beetje. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Het is gewoon lekkere muziek. Hij weet wat New Age muziek is. Deuter. Voor de playlist... Peacefulradio.eu Veel luisterplezier. Salvito! Morenda Ya we Fix ya The